1 Uur. NPO Radio 1. Het Govert van Brakel en Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Zometeen bij ons op de perstribune voetballegende Ari Haan. Vermaard om zijn snoeiharde afstandsschoten. die dan ook nog in het doel belanden. Deze week verscheen een biografie van zijn leven. Terug naar Finsterwolde, heet hij. Nu eerst het laatste nieuws. Schiphol herstelt langzaam van de stroomstoring van vannacht. Het no Journaal met Clemens Peters. Schiphol kampt nog steeds met de gevolgen van die stroomstoring. Veel vluchten zijn geschrapt of ernstig vertraagd. De stroomstoring valt ongelukkig samen... met extra drukte op de luchthaven vanwege de meivakantie. Veel mensen moeten hun vakantie dus iets anders beginnen. Verslaggever Remco de Kloeze vanaf Schiphol. Af en toe is het op sommige plekken in vertrekhal 1 op Schiphol... best even passen en meten. Er staan lange rijen voor de incheckbalies. En ook bij de balies waar vluchten omgeboekt kunnen worden... daar is het erg druk. En ja, daartussendoor... Er lopen natuurlijk nog mensen die hun vlucht proberen te halen. Wat een drukte, hè? Dat kan ik wel zeggen, ja. <laughs> Staat u al lang in de rij? Nou, deze rij staan we nog maar net. Maar we hebben net al 2,5 uur in een andere rij gestaan om om te boeken. Ja, we dus uh, we, we hadden de trein vanmorgen van, hoe laat was het? Vijf voor vijf, geloof ik. En die, die mocht niet uh, stoppen bij Schiphol. Dus we hebben hoofd op, in hoofd op de bus genomen. Die mocht ook niet naar Schiphol. Dus hebben we nog een vijf kilometer gelopen voordat we er uiteindelijk in mochten. Ja, een dame uit Groot-Brittannië had nog niks gehoord over de stroomstoring. Nee. No? En weet dus ook nog niet Zondeleus, dat ze even had moeten kijken of haar vlucht nog wel ging. Oh. You, have, you haven't checked if your flight is still going on time? No, we haven't. I guess we need to, don't we? I think you should. Ja. Yeah. I think we should. Bent u een beetje tevreden over hoe de informatievoorziening is geweest? Oh, het was wel matig, vond ik. hoor. Ja, we moesten wel raden daarnaar, maar nu is het oké. Okay. Uiteindelijk is het uh, goed gekomen, zeg maar. Misschien dat, dat gaan we hopen nu Wanneer was je paspoort verlopen? Stel, dus, uh, druk drukdoende met de mobiele telefoons. Waar bent u mee bezig? De reis aan het overboeken. Waar ging u naartoe? Naar New York. Wanneer had u moeten vliegen? Vanochtend om... Uh... Tien uur. Tien uur. En wat gebeurde er toen u aankwam? Nou, toen was het chaos, hè? <laughs> dus we staan nu twee uur in de rij. De reis maar we en, uh... hebben nu een nieuwe reis... Uh... Naar Chicago, geloof ik, tenminste, als het lukt. Ja, dat is nog niet New York, toch? Ja, van daaruit weer naar New York. Hè? Dus we zien nog wat van de wereld. U dus, uh, ja. we houdt uh, de goede moed erin. Uh, geldt het ook voor u? Mm, soms wel en soms niet. Yeah. <laughs> Things are not looking good. <laughs> en dan wordt het bij de borden waarop de vertrekkende vluchten Baby, staan... Baby, toch we nog we even spannend voor een mevrouw uit Groot-Brittannië. KL1425, There you go. 12 of 13, check-in. Ja. Maar na even spuren ziet ze hem er toch opstaan. staan. Ja, yeah. Right, we're off now. Have a good flight. Thank you, bye bye. En gaat ze Thank snel you. naar de gate. Technici op Schiphol onderzoeken wat er is misgegaan. na de stroomstoring in Amsterdam Zuidoost. Het probleem zat voornamelijk in het incheck-systeem. Ook netbeheerder Tennet snapt het niet helemaal. Schiphol zat niet op deze verbinding, dus dat is eigenlijk een beetje gek. We waren ook wel verbaasd dat zij zonder stroom kwamen te zitten. Maar dan kan het zo zijn als er een grote uitval is... dat er een spanningsdip ontstaat in het net. Dat zie je bijvoorbeeld ook wel eens in je huishouden dat het licht flikkert. Maar als het een grote aansluiting betreft... dan kan dat grotere gevolgen hebben. En het zou kunnen dat de stroomstoring op Schiphol daarmee te maken heeft. Reizigers die menen rechten hebben op compensatie... moeten zich hiervoor bij hun luchtvaartmaatschappij melden. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft beloofd dat hij een nucleaire testlocatie volgende maand gaat sluiten. Testkundigen en journalisten uit de Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn welkom om erbij te zijn. Dat heeft een Zuid-Koreaanse regeringswoordvoerder gezegd. Na de laatste zware kernproef in september vorig jaar was al duidelijk dat de omgeving van het testgebied instabiel was geworden. Over drie of vier weken hebben president Trump en Kim een ontmoeting. Dat zei Trump vannacht nog. of Peninsula Korea. De plek waar de ontmoeting zal zijn, is nog niet bekend. In Breda is een automobilist gisteravond doorgereden... nadat hij een jongen van vijf had aangereden. Het lukte de politie hem later aan te houden, ondanks hevig verzet. Met het jongetje gaat het naar omstandigheden goed. Bij een frontale botsing bij het dorp Hoek in zeus vlaanderen is een 19-jarige Roemeen om het leven gekomen. Hij werd door de klap uit de auto geslingerd en overleed ter plekke. In de auto van de tegenligger raakte de 48-jarige automobilist... en een meisje van 16 zwaar gewond. Maanonderzoekers zijn verbaasd dat ruimtevaartorganisatie NASA... plannen voor de bouw van een nieuw maanwagentje heeft afgeblazen. De Resource Prospector had naar elementen moeten gaan boeren... in de bodem van de maan, maar NASA trekt de stekker uit het project. Waarom is niet duidelijk gemaakt. Het NOS Journaal. In de straten van Baku hoopt Max Verstappen een flink wat WK-punten te scoren. Over een uur gaan de Formule 1-coureurs van start in Azerbeidzjan. Hans van Lozenoort gaat de race voor ons in de gaten houden. Verstappen die start vanaf de vijfde plek. Wat is er mogelijk op dit circuit? Uh, dit circuit is erg veel mogelijk. Het is een, uh, het is een stratencircuit, het is de ene langste in de, in de serie. Zes kilometer lengte, heel afwisselend. Een paar smalle punten, bredere punten. Uh, diverse bochten waar je ook uh, kunt inhalen vlak daarvoor... Door, door andere coureurs eruit te remmen. Dus het kan best eens een race vol verrassingen worden. Oké, okay. tot nu toe is het een beetje een teleurstellend seizoen geweest voor Verstappen. Hij heeft al wat fouten gemaakt, sommigen zeggen zelfs domme fouten. Moet hij vandaag niet gewoon rustig aandoen doen en zorgen dat de auto heel blijft? Nou, rustig aan, dat komt in zijn woordenboek niet voor. Dat, nee, is, ja? uh, dat botst een beetje <laughs> met zijn mentaliteit. Uh, maar het zou wel verstandig zijn om af en toe iets langer na te denken... voordat hij een inhaalactie inzet. Aan de andere kant, het is natuurlijk wel de charme van Verstappen. Hij gaat, hij gaat altijd vol op de aanval. Maar dat heeft hem natuurlijk ook wel eens wat punten gekost. En ook wat kritiek de laatste tijd. Dus hij is in ieder geval gebaat bij een goed resultaat. Zo is dat. En wat is voor hem een goed resultaat? Nou, minder dan de podium, Dat doet hij het niet voor. Dus uh, winnen is sowieso natuurlijk... Zijn zijn eerste optie. Maar als dat niet lukt, omdat bijvoorbeeld de Ferraris of de Mercedes te snel zijn, die hebben waarschijnlijk toch iets meer snelheid dan, dan de Red Bull, dan in ieder geval toch een podiumpaas. Minimaal. Okay. Nou, hopelijk. We gaan het zien vanmiddag. Hans van Loosenoord. Dankjewel. Het weer, het is regenachtig. In het zuidoosten geleidelijk droger. Daar kan het 23 graden worden. In de rest van het land hooguit 15. Vanavond en vannacht zijn er forse buien met kans op hagel, onweer en windstoten. Morgen trekken die buien weer weg en dan is het een rustige dag. Rut Weer. Verkeersinformatie van Edwin Gerritsen. Op de A2 van Den Bos naar Utrecht is een ongeluk gebeurd met een auto en een motorrijder. De rijbaan is helemaal afgesloten bij Waardenburg. Tussen Alfred driel en Waardenburg zaten 6 kilometer file. Er is een heli onderweg. Die moet straks landen. Verkeer van Den Bos naar Utrecht kan omrijden via Gorkum. De andere kant op is een rijstrook afgesloten van Utrecht naar Den Bosch Tussen Alfred Keldermalsen en Salbommel. Een kwartier vertraging. Dan nog een file op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort voor Barneveld. 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. hij aardig, komt daar hier over de Ja, Dit is een goed stel, hoor. De perstribune. Met Margreet Reintjes en Govert van Braak. Goedemiddag. Hij was een heel succesvol voetballer in de jaren 70. En dit jaar wordt hij 70. Dat leek schrijver Zul van der Wart. Onze collega wel een, een mooie aanleiding om een biografie over dat leven te schrijven. Bovendien is het WK van 1978 inmiddels ook 40 jaar geleden... dus allemaal jubileum moment om op uh, terug te kijken. Arie Haan, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, terugkijken. Arie, 70-woordje. Ja, dat, dat doet nog dat... vooruitkijken. Dat duurt nog even, maar dat zit er aan te komen. Ja, en daar, daar, daar zit je nou een 70-jarige die zo'n carrière achter zijn rug heeft. Denk je dan ook, uh, waar zijn de jaren gebleven? Inderdaad, het, uh, veel te snel gegaan natuurlijk. En de laatste jaren gaan steeds sneller. Dus uh, we moeten nog maar kijken waar we ervan maken. Zeker. Nou ja, uh, je hebt er al heel wat van gemaakt. Daar gaan we het straks over hebben. Over die prachtige biografie. Uh, heel erg welkom op de Perstribune. Dank je wel. Twitter mee met hashtag de en natuurlijk is uh, onze mediadeskundige Ron Verhouder ook... dit uur met Cassie uh, kijken. Je hebt spektakelshows bekeken. Ja, de nieuwe tv-formats schieten weer als paddenstoelen uit de grond. Uh, we hebben een quiz waarbij tonnen te verdienen vallen. Nick en Simon die zijn op de emotionele tour. En een kookshow voor mensen die nog geen ei kunnen bakken. Arjaan... Uh... Ja, te gast, te gast nu. Nederland zelf, al zeg je dan 1974, 1978. De mooie WK's met net niet de hoofdprijs. Ajax, drie Europa-cups. anderleg natuurlijk uh, gevoetbald. En een mooie trainerscarrière zo her en der in uh, de wereld. So, trap je nog wel tegen een balletje? Uh, nu weer terug nou, in Nou, al een postje niet. Want er zit weer een operatietje aan te komen van, uh, van mijn linkerheup. Uh, dus dat is wat moeilijk op het moment. Ik hoop dat dat uh, eind augustus goed over, uh, ja. over de bühne, op zijn Duits gezegd gaat. Want het wordt inderdaad gedaan En dat ik dan wel weer eventjes uh, tegen een bal trap trappen, ja. dat, maar dat houdt nooit op. Dat houdt echt nooit op, je wilt het balletje altijd hoog houden als kan? Ja. Of nog is, even afstand uh, pegelen? Je bent ermee geboren en uh, ik ja. denk dat je ermee weggaat ook. Ja, want je hebt, uh, uh, dat zei uh, Govert al, een hele carrière all over the world gehad. Je bent in China, Iran, Cameroon, Albanië heb je overal gezeten. En het leuke is, in die uh, biografie van, uh, van Jules van der Wart, zeg ik nog maar een keertje. Um, staat ook dat jij als kind al wegdroomde bij de trein die je zag... en de mensen met koffertjes die ja. die trein ingingen? Ja, ik was uh, vaak onderweg als kind al. Dan moest mijn moeder weer zoeken en weer inschoten. En dan was ik altijd op weg richting station. En... Uh, ze wisten eigenlijk precies waar ze moesten zoeken, altijd. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Mijn dingen voor de adreskunde, landen op zoek, steden bekijken. Waar is die hoofdstad, waar is dit? En dan heb je. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En, maar die jongen die Vincent Wolde ver, ver, verlaat met zijn dromen op zak, die hij gaat realiseren, die keert uiteindelijk, bijna 70, terug naar Vincent Wolde. Ja, er heeft verschillende redenen. Een van de grootste redenen, de, de belangrijkste reden, was mijn moeder natuurlijk. Uh, op een gegeven moment is die alleen, die staat alleen, dan wordt ze nog ziek. Uh, dan ben je eigenlijk. Uh, de enigste kind, zeg maar zo, dat je dus uh, voelde ik mij gewoon aangetrokken. En dan was ik regelmatig in Winschoten. Ik had altijd nog contact gehouden met mijn oude vrienden. En daarom was die stap voor mij ook heel gemakkelijk. Vaak over nagedacht: waar ga je eigenlijk wonen als je niet meer speelt, als je niet meer reist? Ja, dat is een hele moeilijk te beantwoorden vraag. En uh, toen mijn moeder dus in het verpleeghuis kwam, wilde ik gewoon uh, in de buurt zijn. Ja, dan ga ik dus ergens zoeken, ja. niet in een hotel zitten wonen. En toen heb ik een huis gezocht in een laan die mij als kind al beviel. En er stond toevallig een mooi huis te koop. Ik zei, ja goed, dan, dan doen we dat. En het bevalt zo goed dat we er altijd zijn. Maar loop je dan niet uh, voortdurend terug in de herinnering, als je daar nu bent. wat je weet hoe je het achtergelaten hebt. Ja. Maar dat is er niet meer. N behalve. Die, die, ja goed, de mensen zijn er nog. De mensen ja. zijn er nog allemaal. Ze zijn allemaal wat ouder geworden, zoals ik zelf ook natuurlijk. En de vriendelijkheid, hmm. uh, het gedag zeggen nog met iedereen. Het, het, het heeft een heel ontspannen sfeer. In, uh, zeg maar in Noordoost-Nederland vooral. Dan uh, in Vinsterwolde, het Oldam, wat we zeggen. Ken je dialect ook nog? Oh, gauw mij. En wat het leuke is, ook in het boek zeg je... het fijne ook van daar wonen... is dat de mensen mij daar gewoon al kennen. En daar ben ik niet de Arie Haan de voetballer... maar ben ik, ga ik gewoon weer terug naar de kinderjaren... waar ze mij kenden, gewoon als jongetje. En blijkbaar is dat fijn voor jou. Om ja, daar... nee, heel goed wat je zegt. Het liefst zit ik aan de tafel met de vrienden. En vaak heb je die vrienden... vanuit je jeugdjaren, uit de schooljaren... die jou kennen als was, niemand was nog iets. En we waren wie we waren. Later de een gaat dit doen, de ander gaat dat doen, de ander wordt bekender. En zo is mijn geval. En dan ben je natuurlijk een persoon die de goede en de dingen en de slechte dingen aantrekt. Of het nou zegt wat ze over je vertellen. Dus er is een andere wereld dan. En als je dan weer teruggaat, dan ben je weer eigenlijk in... je zou bijna zeggen een beschermende wereld. Ja, wat was dat voor klein jongetje daar in Finsterwolde? Nou, ja, die was ook al eigenwijs hoor. Die ja, was, dat ben je hè? Ja, die, die, die zei al met 12, 13 jaar tegen de trainer... die wou me dan uh, grensrechten maken. En zei, dan zei ik, nee, nee, ik ben voetballer. Nee, nee, grensrechten. Nee, nee, dan ga ik naar huis. Dus, dat heeft de... je nou ook nooit losgelaten, hè, geloof nee, ik. Nee, dat zit er nu één ja. keer in. Waar dat vandaan komt... Uh, maar iedereen heeft, mag raden, ik weet het niet. Nou, heeft het je wel eens problemen opgeleverd? Ik bedoel, in landen als China of zo. Ik, ik las ook dat jij gewoon daar uh, een official de deur wees. Van jongen, ja, eventjes niet, want ik ben hier bezig met mijn team. Ja, ja je gaat glimlachen als ik het benoem. Het ja. waren dingen die je niet moet doen. <laughs> maar die ik gewoon gedaan heb. En, en ik, uh, ik herinner me altijd de woorden ook van, van Johan Kruijf, Onze grote meester, onze grote, die, die, die eigenlijk de grootste was van allemaal. Die altijd zei, als je geen baas in de kleed ja maar ben, dan moet je ermee stoppen, dan moet je dat niet gaan doen. Want uh, iedereen heeft een mening... en eigenlijk gaat het op de mening... die wij en ik dan hebben met de groep. Daar gaat het over, en niet anderen die zich mee moeten bemoeien. En dat probeer je altijd. Alleen, ja goed, als je op een gegeven ogenblik... Uh, zijn de bobos, zeg maar, zo sterk... dat je daar ook niet tegenop kunt boksen... en dan heb je wel eens een beetje bonje. En dat heb ik regelmatig gehad, ja. Ja, maar je ja, had ook... Uh, uh. lezen we ook in het boek... Uh, een, een klein conflictje met je vader... Althans, toen gold waarschijnlijk je eigen mening niet... want hij was erg boos dat jij 25 meter buitenspel stond... en het niet in de gaten had als ja. jong voetballertje. Ja. En dan zegt hij, ik schaam me voor ik schaam me. Ja, ja, dat zei hij. Hij ja. was heel sterk in mij even, even naar beneden te halen. Weer, waar mijn moeder me natuurlijk hoog haalde... was hij heel sterk in zijn kritische kant van, van de zaak... om mij maar... Uh, met de beide benen op de, op de, op de grond te laten. Uh, uh, vooral wat voetballen betreft. Uh, hmm. Hij was mijn leermeester, mijn Nee, laat ik zo zeggen. De man die altijd uh, achter me stond. Maar me toch zei van wat er verkeerd ging. Ben jij eigenlijk geworden wat hij in potentie ook had. Een goede voetballer zijn? Dat zou best kunnen. Want uh, hij is heel vroeg moeten stoppen. Gebroken knieschijf. En waarschijnlijk heeft hij het geprojecteerd een beetje op mij. In elk geval, één ding had hij zeer zeker. Hij had ongelooflijk veel inzicht in het voetbal. Maar je hebt er geen last van gehad dat, dat je als het ware ging doen wat hij had willen worden. En hij misschien ook niet? Nee, had. maar misschien ook weer. Ik was heel jong, 18 ja. jaar, dat ik al naar Amsterdam vertrok. En oh, ja. toen had ik dus. Uh, ja, daar ben je alleen. Vanaf mijn 18e jaar in de grote stad, laat ik het zo zeggen, vooral in die tijd. En wat vonden ze daar thuis van? Ja goed, het was Ajax, dus uh, oh, ja, iedereen is... droomt van Ajax. Iedereen droomt van uh, de top van het voetbal. En de familie was natuurlijk voetbal-minded. Dan is het natuurlijk een wat eenvoudige stap. Maar zijn ze dus niet, dan gaat ons enig kind, ja, uh, ja, jongen van 18, ja. naar die grote stad. Blijf gezellig in Winschoten. Ja, de nee, mijn vader begreep. Hij had het al een paar keer tegengehouden naar een andere profclub hmm. te gaan. Omdat hij vindt ik moet studeren. Uh, maar toen Ajax kwam, toen uh, is hij ook overstag gegaan. Maar het kwam ook heel erg goed, hè? Ja, Ajax he, he, is langsgekomen uh, en dan hebben we het over jouw uh, carrière. We hebben die jarenlange mooie carrière uh, samengevat in een korte compilatie. Uh, ja, die doet natuurlijk nooit helemaal recht aan, aan jouw ervaringen. Uh, en dat gezegd hebbende: hier komen de hoogtepunten. Tot vijf minuten voor het einde duurde de spanning. Pas toen stelde Ajax zich definitief in het bezit van de bekken. Een handige manoeuvre en een goede paas van Kruif stelde Arie Haan in staat via een Grieks been te scoren. Wat gaat er door je heen op het moment dat Michelson tegen je zegt Arie, pak maar uit. Kijk, die is ongelovig en uh, je begint een beetje te blozen eigenlijk. En, uh, en je drinkt je tijd nog even leeg en dan trek je je trainingspak uit en uh, die gaat je een beetje opwarmen eigenlijk. Ik heb gehoord dat je vandaag een uh, gouden ballpoint ter geschenken krijgt van voorzitter Jaap van Praag. Dan teken je makkelijker. <laughs> Leuk het wel. Hier grijpt Treiton nog een hoge bal van Sjaak Maar al in de negende minuut moesten de Rotterdammers wat wegslikken... ...toen Ari Haan Ajax op 1-0 bracht. René. Haan. Ari Haan. Thomas. Ari Haan. Wat een schitterende kroon, zeg. Wat een schitterende kroon van Ari Haan in de 27e minuut. Haan, daar komt de schot van Haan. Gepandige van Ari Haan. Ari Haan is terug op een van de plaatsen waar hij triomf vervierde. Nadat hij met Ajax al drie keer de Europa Cup voor Landskampioenen had gewonnen, veroverde hij met Anderlecht onder andere twee keer de Europa Cup voor Bekerwinnaars. Precies in dezelfde periode dat hij met Oranje ook successen oogste. Arie Haan wordt de nieuwe trainer van Feyenoord. De oud-Ajacciet en oud-PSV'er is de opvolger van Wim van Hanegem, Die begin deze week vertrok bij de Rotterdamse club. De 46-jarige Arie Haan is ook oud-international... en was na zijn actieve spelersloopbaan trainer in België en Duitsland. Momenteel traint hij Pau Salouiki in Griekenland. We weer even terug naar Europees voetbal. Feyenoord speelt morgen de eerste halve finale wedstrijd... in het Europa Cup 2-toernooi. tegenstander het Oostenrijkse Rapid Wien. En Omdat de Rotterdamse club eerder werd gestraft... voor het wangedrag van supporters... deed Feyenoord-trainer Arie Haan gisteren een oproep... aan de Feyenoord-supporters... om zich tijdens de wedstrijd te gedragen. We hebben fantastische supporters. Maar het moet ook fantastisch blijven. En dat is niet een nadeel van Feyenoord gaat werken, maar alleen in het voordeel. Meneer Haan, uh, vandaag de wedstrijd uh, in de Arena tegen Ajax. De eerste keer dat jullie hier spelen, heeft u het, uh, het gras al geproefd? Nou, geproefd niet, want uh, ik ben geen koe. Het is een stuk verantwoordelijkheid. wat je meeste Als het 0-0 is, wil niemand hem nemen. Je moet hem nemen en durven. Zoals wij nu, Karl Alke, bij ons daar in Tatabana. Heengaan, neerleggen en nemen die handen. Eigenlijk is het niet moeilijk. Je luistert er glimlachend naar, Arie. Nee, als die allemaal voorbij komen, dan weet je eigenlijk nog precies om ze te plaatsen. Ook nou ja. uh, wat er gezegd wordt. Ik bedoel, dat komt er allemaal terug, die, die herinneringen. En vandaar ook het boek natuurlijk: dat je dus uh, dat wat je allemaal beleefd hebt nog eens een keer. Ja terug kunt lezen en dat, je, dat het nooit verloren gaat eigenlijk. Ja, is dat, is dat ook, ook je bedoeling? Dat je toch uh, wilt herinnerd worden als de voetballer Arie Haan... Ja. In, in de gloriedagen van de Nederlandse voetballerij? Nee, niet, daar heb ik er niet voor gedaan. Ik heb er eigenlijk meer voor gedaan voor mezelf, voor de familie... voor de nazaten, dat misschien over, weet ik veel, honderd jaar of zo... ergens op een zolder iemand een oud, stoffig boekje vindt... en zegt, verrek, dat is ook een haan. Laten we eens kijken wat hij gedaan heeft in de familie. Dat, dat is eigenlijk nog veel meer de drijf... Uh, en kwamen er ook dingen weer boven... die eigenlijk ook een beetje weg waren uit je eigen... Dingen komen boven als je praat. Als je met elkaar gaat praten. En zoals ik met Jules de schrijver dan uh, ook praat. Hij weet ook veel dingen van mij. En dan uh, kom je plotseling uh, op een heel ander, uh, ander spoor terecht. Waar je zegt van, hé, hey, ja, dat klopt ook weer. En nu ook, er zijn misschien nog een paar dingen. Uh, enkele dingen die ik ook niet eens die ik vergeten ben. Die op een gegeven moment, oh, heb ik dat wel gezegd? Staat dat wel in het boek? Ja. Van het is natuurlijk ongelooflijk veel. Uh, de laatste. Want je hebt natuurlijk onwaarschijnlijk veel verschillende periodes doorgemaakt. Ook. Nou. Ik bedoel voetballer, in he, die WK's gespeeld, trainer. Is er nou één periode, als je daar zo terugkijkt... want je hebt natuurlijk veel gereflecteerd de afgelopen tijd... waarvan je denkt, ja toen was ik eigenlijk het gelukkigst. Die paste het meeste bij mij, die plek. Ja, het gelukkigste. Ik, ik moet zeggen, ik ben nooit echt ongelukkig geweest. Ik heb, uh, Kijk, het geluk op zich moet je ook zoeken. Het, het komt niet vanzelf op je af, op het algemeen. Ik denk ook dat dat een reden is. Uh, ik heb ook de clubs als ik kon uitzoeken, die gezocht die ook bij me passen. En dat was Anderlecht, als dus Stoetkat bijvoorbeeld. Maar wanneer dat... past een club bij jou? Ja, dat is dus... Uh, we beginnen met WVV. WVV was al een beetje elitair Dat is een hè? Ja, een elitair clubje in Winschoten. Maar daar paste Spreker... jij eigenlijk niet, hè? Volgens nee, je vader. Maar, nee ik, ik paste eigenlijk wel. Maar mijn oh. vader was eigenlijk lid van de andere club. Ja, van de arbeidersclub. Van de arbeidersclub. En mijn vriendjes zaten daar allemaal. Ja. Maar achteraf gezien was er, is voor mij dat ook goed geweest. Want dat was een fantastische opleiding. Alles was prima in orde. En ik dan je Ajax natuurlijk, uh, dan kan je naar Anderlecht, het Royal Anderlecht. Uh, uh, dan word je voetballer, ik bedoel, dan ben ik trainer geweest in Anderlecht. Uh, dan ga je naar stoetkart trainen. Dat zijn wel clubs die allemaal een beetje op die lijn liggen. Welke lijn bedoel je dan? Ja, wat, wat is het precies wat Govertenten ja, is? Wanneer past het? het? is een beetje moeilijk uit te leggen. Dat, dat is niet om arrogant te doen, maar Feyenoord is een heel andere club. Dortmund is een heel andere club. En dat club. heeft met de cultuur te maken? Ja, met de met de cultuur van de clubs te maken, met de mensen op de tribunes te maken. En wanneer voelde jij je dan thuis? Nee, wanneer dus... Uh, ja, uh, hoe moet je dat dan nou zeggen? Om, om niet... Uh... Het is een ander publiek, laat ik zo zeggen. Het is meer een handelspubliek. Het zijn, uh, als je bij Feyenoord kijkt, er is niets te nadelen. Dat zijn over het algemeen dus de nou, Partij van de Arbeid. Hand en hand kameraden, hè? Ja, de Partij van de Arbeid die op de tribune zit. En bij Ajax heb je meer uh, een andere politieke kleur die op de nu, tribune nu zit. Nu zijn ze in Rotterdam blij met 60.000 pvda stemmen. Ja, nee, zo, ah, goed, ah, nee dat is heel goed. Het is maar net hoe je jezelf ja, ja, voelt. Maar jij door. voelde je juist niet of wel thuis nee. bij de uh, arbeiders... om het maar even zo te zeggen. Ja. Maar uh, ik voel me daar wel. Ik voel me thuis. Ik kan me bewegen overal. Ik kan me bewegen uh, bij de koning. Ik kan me bewegen bij die niet eens werken. Even, uh, ik ben heel gemakkelijk in omgang. Maar als je zo'n. Het gaat me meer om de cultuur van die clubs. En bij, bij zo'n club hoort dus een bepaalde cultuur. Maar ik vind het wel grappig, Arie, dat je dat zegt. Een oh, grappig is een gek woord. Interessant. Omdat jij een jongen uit Vinster bent. Nou, als er nou ergens. Het communisme wortel heeft geschoten in Nederland, was het daar? Dat, is, dat daar hebben ze ongeveer Lenin uitgevonden. als het niet in Moskou was dat gebeurd. Klopt, dat klopt. Ja, nou, wij, wij waren thuis ook donkerrood. Nou. Van, van huizen waren wij donkerrood. En, uh, maar ook, uh, dat is ook zo aardig. Ik, ik weet niet of ik daar in het boek gezegd heb. Mijn vader had een keer een hele leuke uitspraak. Die hij zegt: uh, Ging over toen over de Nijl, Partij van Arbeid? Hij zegt, ik kan ook minister-president minister, president spelen... als ik alles weggeef, weet je wel, zo ja, ongeveer. Ja. En dat maakt dus op zo'n moment ja. er ook indruk op mij natuurlijk. En ja, zo ga je dus ook door het leven. Je weet dat Wiegel zei Sinterklaas bestaat. Ja, hij, hij zit naast je, me. Hij zit naast me, ja. Dus je op de ja eigenlijk ja. dezelfde uitdrukking. Maar goed, dat is dus een... Uh, ja, die maak je mee, een ontwikkeling... Uh, als kind, ik ga ja. in Amsterdam ook. Ik kom op, uh, op de pedagogische academie later, kweekschool. Ja. En dan maak je Amsterdam mee in de kritiek... Die kritische opbouw met de witte fietsen, met de flauwe power, een heel andere wind, die eigenlijk door de wereld, speciaal naar Nederland en, en, maakte dat van jou geen losgeslagen jongen? Uh, ik had, want je gaat ineens echt het leven in. Ja, ik had, uh, omdat je een paar doelstellingen voor de ogen hebt. Dat is, ik moest eigenlijk afstuderen om uh, je maatschappelijke carrière voor later uh, dat die goed is, en aan de andere kant had ik maar één doel: dat is voetballen worden. Hm. En, en, en je had dus ook de discipline nodig. Dus om daar had je aan die, die focus gegeven. lag dus ja. daarop. Want ik heb het allemaal van dichtbij meegemaakt. Maar ik was niet, dat uh, like ik zeggen, op de barricade ging daarvoor. Ja. Geen woning, geen Kroning was aan jou uh, in die jaren zestig ook niet besteed. Dat, was, dat is een leuze uit de jaren tachtig. Maar ik bedoel, zo onrustig was Amsterdam. Ja, ja, ja, ja dat klopt. Bij ons was het toen uh, de noodlok ja. in, in het uh, noordoosten van Groningen. Dus dat was een heel andere, heel andere affaire. Ja, dat is vreemd meisgebied natuurlijk. Een ja. Ja. stakingsleider. Jij zat Klopt. natuurlijk in dat magische team hè, dat die WK's ja. heeft gespeeld. Um, wie had jij nou uiteindelijk van die hele groep, was jij het meest comfortabel mee? Was er echt een vriend in die groep? Mm, echte vrienden, nee. Ik denk, er waren twee jongens, dus Barry, Barry en Gerry, Barry Hils en Gerry Muren, dat waren twee echte vrienden. Die trokken ook met elkaar op buiten het voetbal. Maar buiten het voetbal ging bij Ajax eigenlijk niet veel met elkaar om. Het was, uh, je zag elkaar elke dag, uh, de hele week door. Dus ik denk dat het uh, dan ook gunstig is dat je dus wat anders te doen hebt... als je niet aan het voetballen bent. Je had geen behoefte om dan ook nog eens uh, na de trainingen met elkaar af te nee, spreken? Nee, nee. Heb je helemaal geen vrienden uit die sector overgehouden? Ik mm, ga hem helemaal me overhouden. Het, ik heb mijn vrienden ergens anders. Ja, dat nee. blijkt, hè? Ja. Ja. En hele goede vrienden, moet ik zeggen. Of heeft dat iets te maken met de mentaliteit van voetballers? Het zou kunnen, maar ik denk ook als je op de werkvloer bent, jullie werken hier nou, ook met, met elkaar. Maar nou, dan dat drinken jullie je... nooit koffie buiten de deur? Nee, maar elkaar. dat je dus ook niet zozeer met elkaar omgaat. Je hoeft geen vrienden te zijn om een goed programma te maken. Dat is waar. Alleen wij hebben nooit de Europa Cup gewonnen en ik bedoel jullie waren voor elkaar onderling van zulk groot belang. Dat je uh, als het ware denkt, nou, daar willen wij nog jaren van profiteren met elkaar. We zetten samen die schouders onder. Ja, maar dat klopt wel. Je hebt dus een... Uh, ja, het voetbal is nog altijd hetzelfde. In die zin dat elke speler is zijn eigen bedrijf laat ik het ja. zo zeggen. En er staat één heel grote holding boven die alles bij elkaar houdt... omdat alles goed gaat. Ja, maar je bent ook elkaars portemonnee. Ik bedoel, als, ja. als een ander goed is, uh, dan maakt hij jou ook beter. Ja, uh, bedoel ik, als je de goede groep bij elkaar ja. hebt, die weet dat... We hebben elkaar nodig. Je hebt elkaar nodig om tot succes te komen. En vooral vandaag en de dag natuurlijk. Als je kijkt wat voor bedragen erom gaan. Helemaal. Maar het blijft een individuele sport. En dat was ja. toen ook al duidelijk. Dat was toen ook zo. Terwijl de sfeer ook een beetje hangt bij die groep. Dat we de ramen uitklommen om leuke dingen te doen bij zwembaden. O. Dat er iets meer... Uh, <laughs> ja, je moet meteen lachen als je daarover denkt. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Nee, goed. Wij, als we dus op stap waren. Dat wil zeggen, met elf al ergens in het buitenland. Dat waren ook. Ja, dan wilde je bloemetjes nog wel eens samen buiten zetten. Want dan was je ook met met die kleine groep, zeg maar. Ja. Uh, dan was je niet thuis. Ik bedoel, als je dan thuis bent, is, een, is iets heel anders dan dat je met een groep apart bent. Nee, maar Arihaan, ik bedoel eigenlijk dat jullie ook een soort qua jongensfeertje, tenminste, oh, zo het ja, bij ja. ons overgekomen. Ja, ja, ja. Terwijl nu, hè, er is natuurlijk ook heel veel kritiek nu op de mentaliteit van sporters. Ja, ja. Dat, uh, uh, ja, dat ze te veel op hun PlayStation, et cetera. Ja. Maar ze zijn wel heel professioneel. Waar zijn ze nu eigenlijk in zekere zin professioneler? Aan jullie toe? Dat is een andere manier. Ik bedoel, uh, koptelefoon op, uh, wat de buitenwereld zegt hoor ik niet, weet ik niet, zie ik niet. En wij waren nog uh, on speaking terms uh, met elkaar allemaal. En we praten met elkaar, uh, kaarten, et cetera. Je deed wat samen. Mm -hmm. Maar. <laughs> Ik denk dat uh, als we teruggaan in de tijd. Dat de hele wereld anders was. Ik bedoel ook als thuis werd er uh, gekaard. En thuis werd ja. er spelletjes gedaan. Uh. Maar jij zegt ook ergens in het boek. Dat juist het feit dat jullie met elkaar groot geworden zijn. En met elkaar dus inderdaad kaarten. Met elkaar omgingen gewoon. Uh, maakte dat jullie een heel goed team zijn geworden. Ja, omdat je. Je, je bent zo lang met elkaar onderweg. Dat je ook uh, uh, dingen weet van elkaar. Die anderen niet weten. En dat maakt ook een groep sterk. Maar je zegt ook in dat boek, dat je de kwaliteit van Johan Cruijff... eigenlijk pas gezien hebt na diens dood. Terwijl jij mm, naast hem op het veld staat. Nou, ik weet niet of ik dat gezegd heb, kwaliteit. Uh. Ik heb uh, gezien... De manier waarop hij speelde. Ja. Ik zei dus meer zo van... dat die kwaliteit, dat wisten we wel, maar... Uh, hoe hij die kwaliteit benutte. Ja. Dat, dat heb ik dus heel duidelijk gezien toen... Uh, hij net overleden was al en die, al die beelden voorbij kwamen achter elkaar. Mm. Toen denk ik, verrek, hij is geen dribbelaar. Hij speelde bal er gewoon langs. Hij weet precies ja. waar de ruimte is. En zag were. je dat niet toen je met hem samenspeelde op het veld is het me nooit Ajax? opgevallen in die nee? zin. Nee. Grappig. Want wat bijzonder uh, dat je dat dus... Ja, nu pas ziet. Ja, ja, dus omdat je dan op het veld met hem staat, hij doet iets en dat gaat het gewoon goed. En nu zit je in alle rust te kijken en zeg hey, hé, hoe doet hij dat? En wat zag je van jezelf? Ah, niet zoveel. Ik kijk niet zoveel naar mezelf. Nee, maar die kwamen <laughs> dan ook langs die beelden. He, bij... Ja, die kwamen ook langs uh, en daar kijk je gewoon naar jezelf en zeg je, wat was er nu eigenlijk goed aan? hem? Ja, dan was er, slecht, waarin, dan was er wat meer slecht wat je ziet, van <laughs> ja. Van jezelf beelden terugzien, dan zie je vaak het slechte. Ja, dat, maar je was ook de man van de mooie Pasen aan, aan Cruijff. Ja. Die heb je ook langs zien komen. Ja, ja goed. Het, uh, ja, dat weet je dan. Die gedachte heb ik dan ook. Maar nogmaals, als je een wedstrijd terugkeek van jezelf. Dan zie je veel slechte dingen. Van op het moment dat je zelf speelt. dan komt die pas aan of dan komt niet aan. Maar als je terugkijkt, dan weet je precies. oh, die ja. komt weer niet aan. Jezus. Dan worden we weer een slecht balletje. Dus. En als je nu terugkijkt, Arie, en al die pases die je gegeven hebt. er komen zoveel beelden langs. Ja. Ook, in, ook in je boek. Ja. Um, wat vind je dan van jezelf? Ja. wat vind ik van mezelf? Ja. Um, Kun je jezelf typeren als voetballer? Uh, ja, ik voetballen wel, voetballen wel. Ik heb um, als trainer, moet ik zeggen... Van als je later dan trainer wordt, dan, dan, dan heb je een andere functie. Dan heb je, uh, laat ik zo zeggen... dan ben je dus voor de hele club hier ja. belangrijk geworden. En ik wilde eigenlijk helemaal geen trainer worden. Dus, dat was het begin. Ik ben eigenlijk trainer geworden... Uh, omdat het zo makkelijk was, in mijn ogen. En uh, dan heb ik gezegd van, ja goed, dan hoef ik niet meer te studeren voor iets anders. Dan word ik gewoon trainer. Want ik had dus gezien dat uh, sommige trainers, in mijn ogen, uh, dat kon ik ook wel. En dan hoef ik niet meer uh, ergens onderaan te beginnen na mijn carrière. En kan ik gewoon doorgaan. En zo ben ik eigenlijk erin gerold, succes kwam. En een soort gemakzucht, Aria? Ja. ja, ik ben heel, nee, heel gemakzucht. Jij bent niet zo gemakkelijk? Ja, ja. Maar heb je ook nog iets gehad aan jouw pedagogische... Dat was genoeg voor mij. <laughs> maar aan je pedagogische scholing destijds op de academie... Ja. heb je daar nog iets aan gehad als trainer, bij wijze van spreken? Heel veel, denk ja? ik. Ik denk dat juist de pedagogische kant, de didactische kant... heel erg belangrijk is voor, als je voor een groep staat. Ja. Um, voor mijn tijd als trainer had je in Nederland... de trainers kwamen allemaal praktisch van het Sios. Hadden allemaal die achtergrond uh, van pedagogiek en uh, psychologie, didactiek... die hadden ze allemaal. Hoe, hoe, hoe, hoe leg ik iets uit? Hoe ga ik met een groep om? Ik vind het dat, dat wel, wel heel erg belangrijk. Wat maar was jouw credo? Ja. Geen idee. Nee? Maar je had er wel over nagedacht. Dus hoe deed je dat dan? Je bedoelt bij de, wat, als ja, ik voor de niet, groep wat, sta? Ja. Precies. Ja, nee, dat gaat automatisch. Ik keek naar een groep... En je probeert dus in te schatten hoe zo'n groep in elkaar steekt. Van, je hebt altijd groepjes, je hebt uh, mensen die elkaar mogen, mensen die elkaar niet mogen. Je hebt hiërarchie, je hebt goede spelers, wat mindere spelers. En hoe van een groep voelt dat automatisch aan. Hoe, hoe, hoe zo'n groep in elkaar zit, een soort roedel. Je hebt een leider. En daarom heb ik altijd heb ik heel voorzichtig bijvoorbeeld geweest van wie is aanvoerder in een groep. Van eigenlijk komt hij uit de groep zelf voort. Dan moet je ook nooit uh, zeggen, jij bent het. Of je moet duizend procent zeker zijn dat hij en de leider en de beste speler is. Want je moet eigenlijk alle twee Toch zijn. Toch hoor je altijd uh, zeggen, de uh, aanvoerder is het verlengstuk van de trainer. Ja, maar hij moet wel in de groep ook... Uh, en dat kan ook als hij uit de groep voortkomt? Nee, nee, jawel. Hij, hij komt uit de groep voort eigenlijk. Ja? Want ik vind eigenlijk dat, uh, dat heb ik ook ooit tegen ja. een aanvoerder gezegd... Ik zeg, je bent er niet voor mij... Je bent er voor de spelers. Jij ja. moet zorgen dat je bij mij ja. Ja. een goede ingang hebt... zodat jij dus voor elkaar krijgt wat jullie als groep willen. Dan is het Ja, Maar dan krijg je het grote conflict bij Ajax in de jaren 70... over juist die aanvoerdersband tussen ja. Johan Cruijff en ja. Piet Keizer. Ja. Ja. En Johan Cruijff wordt bij stemming die aanvoerdersband ontnomen. Ja. Heb jij toen gestemd? Maar ik weet niet meer waarop. Hij <laughs> nou ja, was 8-7, hoor ik. En later heb ik wel zo'n een speler hoor. het was ja. nog groter het verschil. Nou, Pietje was aanvoerder, keizer. En toen kon, uh, dat was op het moment dat uh, Vasovic wegging, ja. werd keizer aanvoerder bij Ajax. Toen was het kruif een poosje en toen kwam Knobel, werd ja. trainer en die ging stemmen. Ja. Het was jij, geen goede zet. Van. Jij vindt dat pedagogisch niet juist. Dat nee, moet je geen, niet doen. Het was geen goede zet. Nee. Want kijk, je moet zien. Hij was, kijk, Pietje, maar vond je dat toen ook al geen goede zet? Nee, maar Pietje en Johan, laat ik het zo zeggen. De twee grote sterren van Ajax. En we hebben dan ook een kleine concurrentiestrijd op, op dat gebied. Oh. Wie is nou. Uh, Pietje was uh, voor Johan de ster. Johan wordt beter als Piet. Ja, dan krijg je natuurlijk ja. ook een beetje wrijving. Um, dat uitzicht nooit in de wedstrijd. Nee. Maar alle twee zijn totaal verschillend natuurlijk in karakter. Ja, en dan ging uh, Knobel, die ging uh, dus uh, kijken, wat moet ik doen? En die ging stemmen. Ik geloof, in, in, in, in, dat was de druppel bij Johan. Ja. Die uh, van, het waren al meer kleine conflictjes. Dat ik zou ja. zeggen, we waren dus drie keer de Europa Cup gewonnen. Uh, wij allemaal, ja. iedere speler dacht ook, uh, ik ben ook goed. Waarom alleen hij, waarom alleen dit? Dus er kwamen langzaam scheurtjes. Maar er komt, later komt Hans Kruij voor die ploeg... Uh te staan bij jou, ja. bij, bij Ajax, ja, ja. He, Krij, de, ja. de grote man van Feyenoord... een grote verdediger ja. uit de jaren 60 en ook van het Nederlands elftal. En daar kan je totaal niet mee opschieten. Omdat hij zegt, we gaan spelen zoals Brazilië. Ja, de, maar ook... dat was niet de reden. De reden was, ik denk dat Hans uh, Senior... die had niet de humor die wij in Amsterdam gewend waren. Daar, daar begint het eigenlijk. Als wij op trainingskamp zijn en we lopen... De eerste eerste week. En dan zegt hij tegen: we lopen achteraan met z'n tweeën. En dan zegt hij tegen mij. Ik herinner me nog eens. Uh, ik kan ook nooit zo'n zin in lopen. Ik zeg: zullen we stoppen? <laughs> toen werd hij <je> kwaad. <laughs> ja, nee, je het, is het is gewoon een interactie. Er is ja. niks kwaads bij eigenlijk. Nee, dat is bij en, Hans, nee Hans, is, Hans is Hans. Maar dan zou je toch een leiding van een club moeten verwijten... dat ze, uh, dat ze niet goed opletten wie ze aanstellen uiteindelijk. Ja, Hans was dat, want senior, Iemand hè? moet qua karakter ook passen ja. bij zo'n groep. Ja, een achtergrond. senior was ook, uh, was ook heel jong toen. Ja. En, uh, wij waren... Ja, eigenlijk was het was, was al gedoofd, was het vuur al hm. gedoofd. Dus dat was Hans' pech natuurlijk? Ja, dat was zijn pech. Ik bedoel, drie keer de open Cup, ja. uh, oh. goed gespeeld in de wereldkampioenschap. Ja. Dus je kreeg een, een, geen hongerige groep te zien. Nee. Dus, en ik denk dat dat heel moeilijk is. Is het ah. goed gekomen tussen jou en Hans? Nee, ik heb wel met uh, een, een, een, noemen ze zo mooi in Duits hebben ze een mooi woord voor We Met hem net vanmorgen gehad bij Fox en uh, goed, hij heeft daar een beetje gelijk in wat hij zegt. Ja. Ik, ik denk dat ik ook een beetje gelijk heb, maar ik heb we hem wel de hand geschud. Ik bedoel, ja. uh, dingen gebeuren. Ja, zo is het. Arie Haan, wij vragen onze gasten altijd naar een historisch sportfragment oh ja. mm. uh, en jij kwam met uh, Art en Casey, de oh, schaatsers. Ja. Ja, ja, ja, ja. Uh, ja, ook net als jij legendarische sporters met ja. grote successen. Hé, hey ja, hé, hey ja, zet hem op! Art en Casey aan de top Art en Casey geven van katoen! Eén van jullie tweetjes wordt straks wereldkampioen! Art en Casey geven van katoen! Als Art het niet kan fixen, dan zal Casey het wel doen! Allemaal. Art en Casey. Ja, mooie tijden. Arie Haan, waarom kies je dit? Nou, ik was zelf schaatser. Ik heb zelfs waarschijnlijk mijn vriendje gezegd, op een gegeven moment tegen mij... je hebt nog een keer met Arts op de baan gestaan ergens. Dat kan ik me niet meer herinneren. Maar in elk geval... Uh, ik vond die twee, daar zat ik voor de televisie, met het boekje erbij... rond de tijden te noteren. Ja. Gaat hij goed? Welke tijd gaan ze halen? wat Haalt hij? niet? Haalt hij het wel? Dus ik was toen heel fanatiek uh, schaatsfan. Had je een voorkeur voor een van de twee? Nee, nee, nee. Ik vond... Uh, ja, Casey was meer de lolbroek natuurlijk. En dan had je hart, dus een hele serieuze. En uh, ik heb... Leen Fromme, was toen hun coach... En, en dat vind ik juist het mooie bij hun tweeën. Kees was eerst de grote en Aard kwam daarna. En het feit was dat uh, Kees en Aard uh, en, en, en sliepen op één kamer... en alleen Frommer heeft ze uit elkaar gehaald. En dat wist ik, dat had ik ooit wel gelezen, omdat ik uh, echt fan was. Uh, waarom deed hij dat? Van hij vond dat Aard dat eigenlijk veel meer kon... als dat hij liet zien. En zou Kees hem dan als het ware daar terugduwen... Terug in, in, in dat samenliggen op een kamer dat je zegt van ja, dat psychologische bij. Psychologische niet ja, ja, precies ja. Dat, is dat, gaat, dat is niet dat hij dat me bewust doet. Nee. Maar er zijn onbewuste dingen die gewoon gebeuren. van toen Art dus op zich alleen stond, toen ging je vleugelde ja. die volledig over Kees heen. En wat heb je er zelf van geleerd hoor? Ja, toen heb ik er zo gezegd: er is dus een soort. Er is een beetje psychologie bij, natuurlijk. Ja. Ik had het verhaal bij mij met Klins van Algeur, twee voetballers bij Stoetkout. Klinsman, ja, we kennen hem langzaam allemaal. Al fantastische voetballer ook. Die, die lagen ook bij elkaar op een kamer. En, en, en toen kwam het er niet uit bij Klinsman ook. Toen heb ik hem een keer geroepen. En ik heb gezegd: Luister, weet jij wel dat als jullie met een bal bezig zijn, of tenminste dat jij altijd naar hem toe gaat, hij nooit naar jou toe komt? Kijkt die man zo, een hele intelligente jongen. Toen, toen ging hij nadenken over de zaak. Ja, dat zou wel kunnen. Ik zei, ik zei, haal jullie uit elkaar. Wou die eerst niet? Ik zei, ja, wel. Jarrad Aslam. Klinsman wordt een grote. En dan komt hij op een dag naar me toe. En dan zegt hij van, uh, trainer. Ik zei, ja, is goed. Wat is goed? Ik zei, dat je weer bij elkaar slaapt. Je weet wat nu over gaat. En hij is groot geworden. En het zijn hele kleine dingen die ik eigenlijk meegenomen heb... uit het dingetje van Frommer. Heb en het jij... leuke is, ik heb art namelijk gesproken... Vier weken geleden, vijf, zes, bij Ado, Ajax, Ado. En toen heb ik ja. hem dat verhaal gevraagd. En hij zei, ja, inderdaad, dat klopt, dat verhaal. Maar we, zijn er, er ook zijn er al coaches die jou in dat opzicht terzijde hebben gestaan? Kun je mensen noemen? Um, waar die je op, wel van geleerd hebt? Ja, die, nog, die op jou gelet heeft toen het nodig was. Ja, de coach, ik moet zeggen, ik heb allemaal goede coaches gehad in ah, die tijd. Hij zit toch ook wel. Uh, Migels, Rappo. Maar die hadden ook oog voor jou, voor ja. de persoon wat jij dus wil. In jouw eigen uh, trainerschap heb jij heel erg gekeken naar de persoon. Wat heeft hij nodig? Dat gaat hier over. Art en Kees is ja. heel erg dat. Ja, ja. Hebben ze dat bij jou genoeg gedaan? Uh, ja, toch wel. Ik, heb, uh, ik was een heel andere speler toen ik naar Ajax ging. Michels heeft me helemaal daar gebracht uh, zoals ik ging spelen. Van, ik was... Uh, waar we net over hadden, gemakzuchtig. Ik vond het allemaal best. Ik, ik speelde op mijn techniek. Het zal wel loslopen, zo ongeveer. Maar hij heeft me dus echt gebracht naar het uh, rationele in het voetbal. En dan komt dus Kovacs bij ons, weet je. En dan wordt het dus wat uh, losser. Ja, maar dat is misschien de golf. Kijk, want Michels is de onderwijzer. Ja. De pedagogisch gevormd, als een gymleraar. Ja, ja. En dan, ja, dan gaat hij weg... En dan slaat de golf om natuurlijk. Ja. Dan vraagt de groep om iemand anders nemen. Ja. Kan. Ja, een kovatsachtig. Dat was een ideale trainer. Waarom? En dan krijg je omdat hij ons losliet. Met, met de, de, de discipline die we opgebouwd hadden bij Migels. Maar die discipline zie je dan natuurlijk langzaam wegvloeien weer. Ja en dan komt Knobel en dan komt Kraai En die discipline was er dus niet meer. Die Michels had opgebouwd. Van dat is, dat is een, voor mij een automatische beweging die bij, bij heel veel ploegen ziet. Dat je dus enorm gedisciplineerd bent. En uh, ja, bijna een, ja, hoe zou je het zeggen, een uh, kadaverdiscipline. En dan als je dan een beetje vrijgelaten wordt... dan voer je nog wel dat uit wat je geleerd hebt. Maar dat verwaart het langzaam. Maar zeg jij nu, is dit een pleidooi om te zeggen... van hou altijd de Michelsdiscipline vast? Nee, dat kan ook niet. Van dan, zo, dan krijg je dus ook conflicten. Ja. Ik bedoel, het, het is een soort golfbeweging. Ja. Uh, discipline, je moet het kunnen loslaten en je moet het kunnen aantrekken. Maar dan is dus de vraag op welk moment je die losgelaten discipline... weer terugbrengt en krijgt in ja. zo'n groep. Ja, en dat een, dezelfde trainer is dat heel moeilijk voor dezelfde ja. trainer. Dus dat zijn momenten van waarvan je kunt zeggen... Uh, dit bevalt me niet, ik moet een andere trainer hebben, ik wil dit nu zien. En als dat op toppunt is, dan zou je weer kunnen zeggen van ja, er beginnen wat scheurtjes te komen. Maar dat is dus heel erg psychologisch goed kijken hoe zo'n groep reageert. Ja, maar wie moet dat zien binnen zo'n zo selectie? Is dat de groep zelf of is dat de leiding van de groep? Nou, in Het principe, bestuur? In principe zijn dat de mensen die dus eigenlijk net boven de trainer staan. Hm. En uiteindelijk is het dan ook weer niet zo, want jij zegt het moet uit de groep komen, ook bijvoorbeeld wie aanvoerder wordt. Ja. Maar als het dan wordt gestemd, is dat weer te opzichtig en zei je dat was niet handig. Dus, terwijl dat eigenlijk de democratie ten top is. Ja, maar je moet, daarom zeg ik ook, maar het was ook niks mis mee met die stemming. Alleen Johan ging weg. Hij was gepikeerd. Ja. Ja. En, uh, het was een moment waarop hij dus zag ook de kans om te breken met Ajax, met ons dus. Ja, wat hij wilde te zeggen ook naar van, Barcelona. Hij wilde met zijn ja, schoonvader mee, die had dat gedaan. Ja, dat zeg ik. men zegt ja. altijd, ik was een beetje schuld eraan. Nee, haan dit, ja. haan dat. Ik zeg, als Johan zijn vinger opgestoken had en had gezegd van... haan eruit en ik blijf, dan was het heel makkelijk geweest, hoor. Ja. Arie uh, we hebben een bericht voor je. Post voor de Pestribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Adi. Lang, lang geleden heb ik je in de B1 van WVV... onze eerste voetbalclub zien spelen. Ik speelde in het eerste helftal en toen was er al een band. Maar je hebt je zo ongelooflijk ontwikkeld. Je was weliswaar geen Messi met het spel. Maar toch al meteen een strateg, Een, een, een veldheer. Wat je later ook in het trainerschap hebt bewezen... zonder na te laten zo nu en dan op een passerende trein te springen. Gelijk heb je tot aan China aan toe. Ik heb je bewonderd en doe dat nog steeds... omdat je toch ook nog een soort sentimenteel gevoel... voor je oude geboorteplaats hebt. Vinsterwolde, waar je nu woont voor de helft van het jaar. Maar ja, anders moet je te veel belasting betalen. Ook dat ben ik weer met je eens. Fuck de fiscus! Groetjes, Jan Mulder. Ariaan, zit te genieten. Ja, nee, hartstikke leuk, hartstikke leuk. Ik heb Jan uh, vorige week nog ontmoet. Van, hij heeft ook het boek uh, uitgegeven. Uh, de eerste presentatie. Ja. Hij zei het boek en had hij ook een hele leuke speech weer. Wat zei Want dat hij? Dat kan hij natuurlijk goed. Ja, zeker. Dat ging over onze kwaaltjes. Heb je een doos bij? Ja, welke doos? Jij die met de pillen. <laughs> heb je zoveel kwaaltjes? Uh, nou ja, je heup. Eigenlijk wel, ja. Ja? ja Behalve ja. je heup? Nee, ik heb uh, ook hardritmestoornissen. stoornissen. Ja, maar we uh, moeten niet mee zitten. Nou ja, dan denk ik gelijk. Je hebt met Nico Reinders gespeeld ja. bij Ajax. Ja. En Nico is niet oud geworden, hè? de ja. middenvelder van Ajax. Ja, ja, ja. Nee, dat is dingen die je serieus moet nemen. En als je ze serieus neemt en ze goed controleert, dan ja. is er heel goed mee te leven. Mooi. Ja, want in dat boek lezen we ook dat je eigenlijk nog steeds stress hebt... van het feit dat er een paar keer in je huis is ingebroken. Dat je eigenlijk constant een soort angst hebt nog... Ja. Wat het, heeft het gaat nooit helemaal weg. Het gaat nooit helemaal weg. Het ja. is, uh, in het begin was het heel erg. Toen ging ik pas slapen als het dus licht werd. En dat was in februari. Dus kun je nagaan wanneer ik ging slapen. Dus dat was al niet goed natuurlijk. Um, als ik op plaatsen was waar ik het gevoel had... hier is het heel veilig. Dat was bijvoorbeeld in mijn huis, appartement in Stuttgart... die ver van de voorste deur lag. Dan had ik het ook uh, rustig. Maar als ik uh, zo in een vrij huis of omgeving... dan heb ik altijd nog wel het gevoel... Oh, wat gebeurt er? Hou er rekening mee met waar je wil slapen. Nee, dat slijt natuurlijk wel door de jaren heen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het van tijd tot tijd heb je nog wel zeg. Maar in Duitsland he, lees ik, heb je een pistool aangeschaft? Dat uh, was in België. in België? Ja. Maakt niet uit, maar dat is uh, de eerste een keer dat ik ingebroken was. Ja, dan hebben uh, ja. ja, nee, we <lacht> heel onder de kussen geslapen op een gegeven moment. Ja. En zeggen van uh, zoveel pistole angst. Ari, maar. Zoveel angst had <lacht> ja? je. Het was gewoon uit, uit, uit, oh. uit, gewoon uit angst. Heb je hem weggedaan dan? Ja, ik oh. weet niet meer waar die is. Ik oh. heb geen idee Maar ook lessen blijven. genomen en zo. Voor het geval je ja, meest ja, ja, gebruiken. Op de, schiet, uh, op de schietbaan. oh ja? ja, ja, ja. Dus het Anders mocht je ook geen pistolen hebben. Je oh, moest ja. lid zijn van een schietclub... Uh, Anders mocht je geen pistool oh. aanschaffen. Maar denk jij dat dat bijdraagt aan jouw gevoel van... nou, die hartritmestoornissen. Dus het is allemaal uiteindelijk spanning natuurlijk ook. Ja, het is, denk ik, het de hele leven is een stress. Maar ik denk ook, vooral wij, uh, toch wel veel stress hebben. Vooral als trainer. Want je kunt daar niks aan doen wat je voor je ogen ziet gebeuren. <lacht> je wil het wel allemaal graag zo goed hebben. Maar het zijn natuurlijk momenten, dan kun je niks aan doen. En dan uh, zeg je wel van jezelf, nee, ik heb geen stress. Dan zet je gewoon van je af. Maar blijkbaar binnenin. Van mijn mijn cardioloog heeft nog gezegd, het wordt tijd dat je stopt, hoor, zit hij. Ja, nou, nou ben je gestopt. Ja, uh, uh, uh, niet dat ik zeg van, omdat hij het alleen maar zit. Ik had het al be besloten voor mezelf. En toen kwam hij de meterzykoe tegen hem, nou, daar komt het goed uit. Ik zeg ja. van, ik had het al een beetje besloten. En? Kost het je geen moeite? Want kijk, Van Gaal krijgt weer een aanbieding, las ik. Uh, ja, Dik ja. advocaat, weet van geen ophouden. Ja, ja. ja voetbal blijf je natuurlijk in ja. bloed zitten. En, maar ik moet ik zeggen, ook als speler ben ik gestopt. En ik ben er nooit meer op teruggekomen. Nee. Als trainer ben ik nu al ruim twee jaar gestopt. En ik kijk er nog van naar, Maar het is zoveel veranderd, dat voetbal. Je hebt nu als je, zo, als je niet met een laptop kan werken, nee. dan hoor je er niet meer bij. Dus wat dat betreft hoor ik er niet meer bij. In het boek komt ook uh, ja, de omkopingsaffaire nog heel even aan ja. de orde. Ja. Uh, bij Luik. Bij Luik, precies. Uh, Standaard, ja. wedstrijd tegen waterschijn. Ja. Uiteindelijk hebben de spelers, is het verhaal, of ze ook bewezen toen, de bonus betaald aan, zodat zij zouden winnen. Jij bent niet daarvoor veroordeeld. Jij hebt ook niet betaald. Nee, ik heb niet betaald. En eigenlijk is het hele onderzoek begonnen met belastingonderzoek. Het ging over zwart geld in het Belgisch voetbal. En ook daar ben ik nooit voor gestraft. Ik ben uh, niet gestraft uh, voor die omkopingsaffaire... die eigenlijk aan het licht kwam doordat ze dat gingen onderzoeken. Ik wist het, wat er gebeurde... Ik heb eigenlijk wel geprobeerd uh, tegen Erik nog te zeggen van... doe er Erik Gerrits. Ja, we hebben het niet nodig. Want uh, tegen Waterschij... We winnen toch wel? We winnen toch wel. Eén punt was genoeg zelfs. Ja. Gelijkspel was genoeg. En Waterschij speelde drie dagen later de beker van België. De finale. Ik zei, dus er kan eigenlijk niks gebeuren. Zijn buurman speelde, uh, zijn broer van Plessen speelde. Dus voor mij was het niet nodig. Ik zei, moet je niet doen. Maar ik vroeg me af, hè, die rest of een heleboel in dat team doen het wel... Uh, hoe wordt er dan tegen jou aangekeken? Ja, nee, hebben ze me altijd te kwalijk genomen. Ze hebben gezegd, je weet alles. Toen hebben ze natuurlijk jarenlang gedacht dat ik ook betaald heb. Uh, en dat ik op een of andere manier met een mazzeltje de dans ben ontsprongen. Maar ik heb gewoon gezegd, niet meer mij. Maar vandaag en een dag zou je bijna moeten zeggen, moet je het aangeven. Want anders ben je sowieso strafbaar. Zou je het nu doen? Zou je nu aangeven? Ik, ik zou het niet weten. Ik nee. zeg, normaal niet. Normaal doe je dat niet. Maar alleen als het ooit aan, aan wel aan het licht komt, dan ben je ook strafbaar omdat je het wist. Alleen het weten maakt het al strafbaar. Ja, dan zou je de klokkenluider... Klokken ja, nou goed, dat is gegeven. ook niet altijd... Al nee, ik dus nee, wou zeggen, dat is ook vaak lastig ja, een lastige Het is ja. een pakket waarin je niet weet... ga je links, doe je het verkeerd, oh, ja. ga je rechts, ja. doe je het ja, ook verkeerd. Leer je zoiets? Leer je er iets van, van zo'n affaire meemaken? Ja, wat leren van... Ja. heel moeilijk. Je, je ziet wat er gebeurt. En je weet, in wezen, als het weer zo gebeurt... gebeurt het precies hetzelfde. Van ja. je kunt er niet veranderen. Straks nog wat meer van Ariaan. Fantastisch kijken met Ron Vergouwen. Ron, met allemaal nieuwe programma's van SBS, de ja. zender van John de Mol. Ja, ja, zeker. Ik ga er even snel doorheen, want er ja. zijn een hoop nieuwe programma's. Zo. The Wall, dat is het eerste programma, dat is een nieuwe game show. is The Wall. Gameshow. Wie is de Wall? <laughs> eh. <the> <laughs> Ja, wat je grapjes ook <laughs> altijd govert. <laughs> ah. Het is van de Bank Giro Loterij en er valt een heleboel geld mee te verdienen. Ik kreeg een ronkend persbericht van de SBS. Internationaal succes. Nou, dan word ik argwanend. Want je oh. wil niet weten hoeveel persberichten ik krijg waarin staat. Internationaal succes. Maar goed, waar gaat dit over? Het is een spel, uh, het is een hele grote decor... een hele grote muur van 12 meter hoog. Uh, het is een soort ja, verti verticale caviabak, zoals we die vroeger kenden van uh, de weekendquiz met ah, Fred Oster. Ah. Zeker. Uh, er vallen ballen naar beneden... Ja. en die vallen allemaal in vakjes van 1 tot 125.000 euro. Als je een vraag goed beantwoord, dan wordt de bal groen. Dan komt het bedrag erbij. Als, het, als je de vraag fout beantwoord, wordt die rood... dan gaat het bedrag eraf. Dus ja, je kan veel sne snel geld winnen... maar je bent het ook zo weer kwijt. Ruim 482.000 euro. Dat is het prijzentotaal waarop je nu staat. Daar gaan een aantal bedragen vanaf. Dat kan niet anders. Twee ballen in Koker 7. Dit is de Wall. Hier kan alles gebeuren. Laat ze maar vallen. Kom op jongens. Ja, het is een programma waarbij de factor geluk dus een grote rol speelt. Hè, zoals we dat ook kennen bij uh, Miljoenenjacht, met die koffertjes. En dan weet je ook nooit welke kant het op gaat. Ze dus proberen een beetje de kijkers in te pikken van RTL... waar Miljoenenjacht nu gestopt is. Ik vind het wel een leuke quiz. Uh, Winston doet het ook goed, past goed bij dit programma. Ik vind wel dat er veel onnodig uh, extra spelregels zijn. Dat je denkt, nu gaat het weer die kant op, hoe zit dat? Maar misschien is het een kwestie van wennen. En de kandidaten worden wel echt geïnstrueerd door de makers. Ik zou zeggen, hou het wat spontaner, zoals bij Miljoenenjacht. Dat miste ik een beetje. Nick en Simon hebben ook een show. Ja, Nick en Simon met Sing It. Dat is hun nieuwe programma. Het uh, was vroeger een studioprogramma met Angela Groothuizen bij RTL. Nu doen Nick en Simon het op locatie. Het is eigenlijk heel simpel. Het is een soort uh, all you need is love. Maar dan uh, zing wat je voelt voor iemand. Maar dan uh, wordt, is het voor iemand die verrast wordt. Dus uh, ja, je bent op straat. En opeens staan Nick en Simon voor je neus om Zo. iets te zingen. Of staat een dierbare voor je neus om iets te zingen. Nou ja, dat levert emotionele tafereelen op. Ik hoop dat je het echt ontzettend leuk gaat vinden. Voor jou ben ik nu. Documenten worden aangevraagd. Die hebben wij aangevraagd. Dus we kunnen ter plekke nu daadwerkelijk gaan tekenen. Nee, het is officieel. Het is officieel. Ja, je hoort hier uh, Serena, een van de kandidaten... die uh, echt uh, haar hart wil openstellen voor haar stiefvader... en haar achter, zijn achternaam wil maar ja, aanleven. Maar als je nou niet kan zingen, Ron? Nou ja, dan vraag je dus of Nick en Simon gaan zingen... en dan doen zij het voor je. Dus uh, iedereen kan zich opgeven. Je hoeft niet, hoeft niet per se te kunnen zingen. Nou, leuk programma. Het moest vlug worden opgenomen... want Nick en Simon uh, drukschema met optredens ja. en zo. Maar het is uh, mooi gemaakt. Leuk programma. En scoort het? Het uh, scoort. Uh, nou, uh, The Wall doet, deed het hartstikke goed. Bijna een miljoen kijkers. Sing It deed dit iets minder, dus ik wil echt zeggen vanavond, ah, ga het kijken, want het is echt een mooi programma. Ja, SBS uh, doet het redelijk goed, veel pro programma's die het uh, goed doen. Uh, Steenrijk Straat Arm kennen we natuurlijk, uh, de wereld uh, rond met 80-jarigen, wel wat flops ook, een nieuw programma van Peter R. de Vries doet het nog niet helemaal zoals het zou moeten doen. Dan druk ik me nog voorzichtig uit, Dus is eigenlijk <laughs> gewoon een flop. En uh, So You Think You Can Sing, oh. een nieuwe uh, serie van uh, André Hazes, een talentenjacht, doet het ook niet zo goed, maar SBS zit in de uh, Ron, ik ben onze rijdende rechter een beetje kwijt, uh, die zit daar toch ook? Die zit er ook nog. En Gaat het goed met Ja, dat is een van de, is de grootste Aha. ster van de SBS zo'n oh, beetje. Ja, uh, Frank Visser. Leuk. Doet het goed. Ja. En een kookprogramma, ook nieuw. Oh, ja, dat is bij RTL 4. Uh, superstar chef. Uh, BN'ers, zoals uh, uh, Ronald de Boer, Anouk Hoogendijk, goede Liekes. kunnen naar eigen zeggen nog geen ei bakken. Worden gekoppeld aan de crème de la crème van de Nederlandse sterrenchefs... om een duo te vormen. Uh, Moeten dus samen gaan koken, maar als de chef button wordt ingedrukt... dan mogen de chefs alleen nog vanaf de zijlijn instructies geven. Dat is eigenlijk alsof je een kind per telefoon moet uitleggen... hoe hij een Boeing 747 moet landen. Recept voor stress, zo schikt meesterkok Angelique Smenk van het niveau van haar partner Jan de Hoop. Maar heel even stoppen, stoppen. Je snijdt met de punt van het mes. Hij heeft nauwelijks snijtechniek. Ik denk dat hij met een Charlotte wel vijf minuten bezig kan zijn. En die vijf minuten hebben we gewoon niet. Kijk, dus ik til de voorkant op en ik... Het is net als schaatsen. Ja, dat kan ik ook niet. Dat is dan jammer, zeg. Dat is meer aan je presentatie nog werkt, maar... Uh... Dat roepen is al 30 jaar tegen mij. Nee. Nee. Ja, als je van kookshows houdt, kom je bedrogen uit. Maar ik vond dit ook een leuk programma. Je merkt niet veel van het koken, maar het is uh, mooie televisie. En je uh, eindigt altijd met een tv-momentje. Ja, ja, gisteren. Emotioneel moment. Het, de, de allerlaatste aflevering van De Quiz op NPO 1. Ik zeg eeuwig zonde. Het was misschien wel het beste satirische programma... van de Nederlandse televisie. Hashtag De Quiz moet blijven. Nou, gisteren in de laatste aflevering weer duidelijk... dat het voor de cabaretiers, die dat programma dragen... dat het voor hen een stuk emotioneler was... dan voor gastheer Paul de Leeuw. Paul! Leuk dat je er bent. En... Ja, Dapper ook. Ja. Mm -hmm. Afscheid nemen van een tv-programma. Voor ons is het best wel iets uh, groots. Ja. Voor jou misschien wat minder. Want jij hebt in de periode dat wij de quiz deden... ook al afscheid moeten nemen van uh, Pauls Show. Ja, ja. Ja. Ja. En van wie stelt mijn show. Ja. Ja. En ook van kun je het al zien. Ja. Van het zijn net mensen. Ja. Ja. Ja. En van wie ben ik. Mm -hmm. ja. Ja. En van Paul. Ja. Van langs de Leeuw. Ja. En van een roodkapje. Ja. Ja. Maar natuurlijk ook nog van Manneke Paul. Ja. Ja. En van Lekker Laat. Ja. Het is nogal wat. Maar Paul, jij hebt vaker afscheid genomen... dan de gemiddelde begraafdingsondernemer. <lacht> Ik ga ze missen, de heren. Hij ja. eeuwig zonde. Haal ze terug op de buis. Dank je wel. Ariaan, uh, de, uh, de arena heeft zijn logo gekregen. heb je ongetwijfeld gezien, hè? Ja. De Johan Cruijff Arena. Wat vind je ervan? Van het logo uh, van de arena? Het is simpel. Ja, het is eenvoudig, hè? Ja. Maar misschien is simpel ook mooi. Dat kan. De dus niet, het is uh, niet vangt. te moeilijk gaan doen. De naam is er. Ja. Arena eromheen. Ben je blij met die naam? Johan Cruijff Arena. Ja, ja dat is fantastisch. Okay. Dat ben ik je tijd. Nee, want, kijk, je moet uh, iedereen heeft bijna een naam tegenwoordig. We zijn bezig over de Mauritsen en de, de Trompen. Uh, we zijn van over het discussiëren. Dan is een naam als Cruijff staat dan heel goed. <lacht> Laat ze, niet discutabel. Ja. Is er een Arie Haan boulevard? Ja. Nee, een bruggetje. <laughs> en waar? In, in de meer hebben wij in de tijd allemaal oh, ja. een klein bruggetje gekregen. Daar ik zie dat. Dus een haanbruggetje, ja. een En daar heb je heel veel overheen gelopen. Over nee, ik heb een zoon het bij om hem te openen. Ik had toen in de tijd geen tijd. Maar ik vind het een beetje, een beetje weinig. Maar ja. goed. Wat wil je? Ah, yes, er. Wat wil je? Een stenenbrug. Een stenenbrug. Het een houten bruggetje. In Finsewolden kunnen ze toch ook nog wat ja, ja, je weet? doen? Wie ja, het weet? wie weet. Wie weet. <laughs> Laan, avenue. Maar ga je binnenkort zien in een documentaire. Je bent teruggegaan... Naar Argentinië? Ja, met uh, Kees Jonk uh, Heel erg indrukwekkend. Ja. Um, wij een heel ander indruk krijgen ook van de, de Argentijn. Uh, wat je daar gemerkt hebt, vind ik dat veel Argentijnen... nog gebukt gaan onder die tijd. Uh, nog getraumatiseerd zijn. En eigenlijk nog nooit antwoorden gekregen hebben die ze eigenlijk willen. En dat vond ik wel, wel het meest opvallende daar. Misschien krijgen jullie ook wel antwoorden op uh, vragen die je toen niet gesteld hebt over dwaze moeders, achtige regimes en zo. Ja, de, de dwaze moeders, nu ja. de Madres genoemd, ja. dus uh, dwaze straf. En uh, die waren dus, uh, wat ze ook zeiden, in ja. de tijd, in de 78, heel erg blij met de Nederlandse inbreng uh, in de, op, de, op de radio, televisie, kranten die impact heel groot geweest. Dankjewel, Ari, dat je hier was. Het boek ja. ligt op tafel. Ariaan, geschreven door Jules van der Wart. Terug naar Vincent Wolder mag en En die uitzending waar we het over hadden is 10 juni van andere de ja. Ontzettend leuk dat je er was. Dankjewel. Haan. tot volgende week. Dat ging heel even mis. Uit het rijke archief van de Nederlandse radio. 3FM, dit is Domien. Goedemorgen, wie ben jij. Hallo, met Floor. Hey Floor, goedemorgen. Mag ik een kerstplaatje aanvragen? Uh, nou oké, okay. ja dat mag. De nieuwe regel is, je mag vanaf nu niet meer twee keer achter elkaar een kerstplaatje aanvragen. Maar goed, die regel gaat vanaf nu in, dus wat zou je graag willen horen, Floor? Uh, nog één van Bert en Ernie, maar ik weet niet meer welke. Nog één van Bert en Ernie, ja ik zit niet zo in de Bert en Ernie kerstliedjes, maar mijn Spotify gelukkig wel. Oh gelukkig. Oh, ik krijg weer zoveel ruzie, Floor. Oh, uh... dat dus is alles nog... niet mijn probleem. Dus, nee, dat is niet ja. <laughs> Je hebt gelijk. Hoor. De Perstribune. Een programma van Max. Radio 1. Gemeenten moeten tegenwoordig zelf zorgen voor de ondersteuning van kwetsbare inwoners via de wet maatschappelijke ondersteuning. Maar dat leidt tot problemen. Zo worden keuringsartsen beïnvloed. Die arts is informatie verteld die hij klakkeloos heeft aangenomen als zijnde waarheid en heeft verwerkt in zijn ja. advies. Wie bezwaar aantekent kan te maken krijgen met intimidatie. Mensen werden bang en dachten ik durf niet in mijn eentje tegen zo'n grote gemeente in opstand te komen. Of slepende rechtszaken. Drie jaar lang op zo'n manier behandeld worden, afgebekt te worden... voorgelogen te worden. Vanavond om 7 uur in Reporter Radio... misstanden in de maatschappelijke ondersteuning. Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mijn vader wil zijn vermogen duurzaam laten beheren. Maar nu vraagt hij zich af welke nieuwe groene bank daar geschikt voor is. Nou, toen kon ik hem vertellen dat zijn eigen bank, ABN Amro Mees-Pierson... juist een van de grootste in duurzaam vermogensbeheer is. Laat uw vermogen ook duurzaam beheren. Bekijk het rendement van onze duurzame portefeuilles op abnamromeespeerson.nl... en bespreek met ons wat er mogelijk is voor uw vermogen. Beleggen brengt risico met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. Spring op de fiets en ontdek de Gelderse streken. Lekker op de pedalen over kronkelende dijken... en doorbloeiende boomgaarden in Rivierenland... of de historische steden in de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. Gelderland levert je mooie streken. GelderseStreken.nl In Nederland wordt elke elf minuten ingebroken. Met het Veenstra-alarmsysteem kunt u zorgeloos van huis deze zomer. De Veenstra-vakmannen waken dag en nacht over u en uw bezittingen. Veenstra. Ook voor het beste alarmsysteem thuis. Afrika is dichterbij dan je denkt. Ontdek de bijzondere kunst en cultuur in het Afrika-museum bij Nijmegen. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl De eerste drie maanden geen abonnementskosten bij een alarmsysteem. Kijk op veenstraat.com Ze zijn maar Eskustus. 34 pareltjes van meesterschilder Jopie Huisman. Uit een Zwitserse privécollectie. Dat mag je niet missen. Kom naar het dagelijks geopende Jopie Huisman Museum in Workum en geniet. Kijk voor meer informatie op de website.